Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij zich terecht voor reparaties, in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. De huidige verkoopers vinden nog steeds een bekende service adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.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 MUZIEK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 ...hard woningen nodig zijn. Is nou, ja, dat, is, dat is geen open deur hoor. Dat, Ik, is, dat gewoon is gewoon een pure realiteit. Nou, prima dus. Dus daar zijn wij bijna drie jaar met de gemeente ja. over in overleg geweest. Ik moet je zeggen, dat overleg was meer dan uitstekend. En we werden gehoord, er naar ons geluisterd... ...en we zaten op één toer. En ook het gemeentebestuur, het college... ...ook de ondernemers waren bereid om aan het nieuwe plan deel te nemen. Dat ja. ja. bleek zelfs, wat is natuurlijk belangrijk...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 uh, als je daar uh, 28 ondernemers uh, weg wil hebben, dan kost dat geld. Want je ja. moet die mensen uitkopen. Maar bovendien, dat terrein van de Kei, dat lag ook braak. Maar ja. uh, ook daar wilde men geld voor hebben. En daar wreek zich, en dat is achteraf makkelijk praten. Hè, dan zeggen we, achteraf kun je koersen en kijken, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag. Hè, maar ik bedoel, als je daar een grondpositie positie had als gemeente, dan had je dat... ...autonoom kunnen ontwikkelen. Ja. Maar we hadden, de gemeente had geen grondpositie... ...want het was eigendom van de KEI. Ja. Maar goed, nou, de, Kei de KEI heeft Kei, toch vroeg, belang? Ja, Tuurlijk. De, dat ja. hebben wij ja. ook geroepen. De KEI moet toch belang hebben bij sociale woningbouw. Ja, absoluut. Maar die hebben ook belang bij de financiële resultaten. Mm -hmm. En uiteindelijk... ...ik zal er niet te lang op ingaan... Uiteindelijk is met name... ...de hele financiële situatie... ...en dat heeft Gert-Jan de wethouder... hier nog een paar weken ja. geleden verteld... ...de reden geweest dat het plan niet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 en dan kun je achteraf wel zeggen dat er allemaal moet gebeuren, dat is waar. Maar dat moet een, goede, een goed moment zijn om in de toekomst er anders over te denken. Beter over te denken. Over dit soort belangrijke dingen zorgt dat je als gemeenschap die grond in handen hebt. Want dan heb je ook de regie in handen. Maar goed, wij gaan nu vol voor plan Lande. B. Dat is één ontwikkeling die ons erg aanspreekt. Ook als vereniging. Maar wat ook erg belangrijk is. En dat is voor de zelfvoorste inwoners van Noord buitengewoon belangrijk. Er is voor dit jaar. Uh, zo'n bijna uh, 3,5 miljoen, meer dan 3,5 miljoen, beschikbaar gesteld om Noord up te kreden. Ja. Nou, als we nou iets uh, we kunnen upgraden, dan, dan, dan vind ik dat. <laughs> ja, is het dan. En niet alleen voor de ondernemers. Maar moeten we, we dan we aan denken? Ja. Aan, aan Moet je aan denken dat die, uh, de, de, de weg, de kammeling straat die ken je dus, ja. uh, dat zal opnieuw uh, uh, geasfalteerd ben of anders ingevuld moeten worden. Ja. Een nieuwe riolering. Maar er wordt ook aan de bewoners gedacht. Er wordt ook met de bewoners gepraat. Ik Jullie wonen daar. Jullie zitten daar echt af. En toe op plekjes waarvan je zegt dat kan wel eens een beetje opgeleukt upge worden. Ja. En wij gaan ja, veiliger gemaakt, hè? dat zijn een van gemaakt, de dingen die heel dus belangrijk zijn. Nu zeg ik ook al via deze uh, radio: Zal voor bewoners van Noord. Kom straks, want de gemeente komt straks naar u luisteren. Mm -hmm. dus als er komt hebben, een avond of een middag waar mensen exact. kunnen. Waar mensen uit Noord. En nu hebben ze de kans. Ja.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 de brievenbus, zodat ze weten waar ze naartoe kunnen en wanneer. En je wordt op je winkel bediend. Want we hebben vorige week al om de tafel gezeten met het antwoord gebeuren. Wat dat project voor die 390 miljoen. Hadjitsvoetsen moet gegeven. De uh, leider daarin wordt de wethouder uh, Berensen. Okay. Die hebben we ook benaderd. We hebben ook gezegd: uh, beste Joop, laten we nou zien dat het ook op een manier kan. waarbij participatie, waar we de meeste gevoel hebben. Ja. Mee ja, ja. Ja. We hebben geld. Ja. En als ze niet komen.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 Op korte termijn handjes ja. voedsel aan te geven. Ja, maar niet je niet weet, te lang er moet een uh, bestemmingsplan uh, dan aangepast worden. Oh, ja. De intentie is om daar, omdat nu het plan B uh, draagvlak heeft bij ondernemers. Ja. Nou, de raad en de college moeten natuurlijk kijken van nou, wat zijn die randvoorwaarden. Ja. Want dan gaat het over bouwhoogtes, overheid. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is heel terecht. Ja, ja. Daar moeten we serieus gaan kijken. Maar de bedoeling is om dat bestemmingsplan toch in de loop van volgend jaar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 Is gedacht om bij de zalvoort de afslag voor ja. Huis mm -hmm. in de Duinen. Mm -hmm. om daar naar Noord te komen. Ja. Ja. Dat zou betekenen dat al die voertuigen. Hè, van, die, van die 70 ondernemers. niet meer door de kost verloren straat. En al nee, op... het is vreselijk. En stuk, en ja. We hebben de indruk dat ook het college. daarover heel serieus wil nadenken. Ja. En dat moet dan nou wel. Ja. Want als we nu die zaak gaan uh, herstructureren. Ja, dan, dan kan je het beter gewoon gelijk houden. Ja, is twee, drie jaar misschien nog wat moet gebeuren. Dan gaan gewoon het even kwijt. Nou, helemaal goed. Dankjewel ja, voor je komst. Ja, ja. Uh, we gaan luisteren naar muziek. Uh The Real Thing can't get by without you yeah. Yeah. when i leave your door when we say goodnight it hurts me more more Cause girl it just ain't right to end a day like this with no more than our kiss. Spend the night just dreaming of the things we're gonna make If I had my way Girl we'd be together more and more each day We'd go on forever Love is hand in hand Can't you understand Girl you got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 En er zitten heel veel ambtenaren in Haarlem zitten die gewoon niet begrijpen waar het over gaat en geen ja, heeft van ja, wat langer geduurd. Ja. Maar onze, uh, hoe heet hij? je iemand? Een, een uh, wijkregisseur, gebiedsregisseur. Gebiedsregisseur oh. Erik Leffers. Oh, ja. Eric vertel! Erik is natuurlijk een echte Zandvoort. Dus, ja, die uh, maar goed, ja, Erik die heeft dit werk gekregen vorig jaar in september. Ja. Ja, voor hem is dat helemaal nieuw, dus hij weet ook niet precies hoe en wat. Dus het heeft voor hem ook even geduurd uh, voordat hij voor wist hoe de hazen uh, lopen.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 Okay. Nou, en wij hebben al ook vorig jaar uh, in deze periode uh, contact gezocht met de Vereniging van Eigenaren van de Klinkhorm, die, uh, die flat die er staat in ja, ja. de St. Heemskerkstraat, Want wij zagen dat het muurtje wat daar uh, als erfafscheiding staat, slecht, qua, qua onderhoud ja, ja. was slecht. Dus we hadden het toen al voorgesteld, voor de zomer vorig jaar, zullen we dat muurtje weghalen.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 Van, van vier, vier meiden. Van vier de de, de Joodse, okay, denk ik. Hè? De andere ja, ja, is... Nou de ja, er ligt er Op Vrijdag is het dan de dag. is nu dit jaar. Ja, precies. precies. Je vroeg hoe groot wordt het monument. De buitenvlakken worden twee keer zeven meter. En het middenvlak wordt zeven en meter. Dus het is 21,5 meter. Dus dat is een klein slagje groter dan wat er nu staat. Ja. En dat doet ook recht aan wat er gebeurd is natuurlijk. Uiteraard. En...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 Joodse, Joodse Zandvoorters die weg zijn. Uh. Ja, er zit een regel aan hè.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 Maar daar horen we nog alles over, hè? neem ik aan. Uh, ja, ja. Daar ja, we zijn daar wat net op. Uh, zeg maar uh, dat, dat hele project om geld te gaan inzamelen. Daar ja. hebben we ook bewust mee gewacht. Ja. Want we wilden niet verwachtingen scheppen die we niet waar konden maken. Als de gemestelde gemeente hier nu we groen licht hebben van de gemeente, hebben we die fondsen aangeschreven en gaan we nu die En de gemeente geeft ook geld? Nee, nee dat geeft weet ik helemaal geld. niet. Nee? We hebben geen nou. beroep gedaan op de gemeente. We nou, hebben nou, wel gevraagd, je je gevraagd uh, in de voorbereiding van uh, alle kosten die, uh, die ermee gepaard zijn. Hè, bij, uh, dus met de vergunningaanvraag, etcetera, leesjes en noem het maar op. Uh, willen jullie die betalen?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 Dat is een okay. nou, bij deze oproepen aan de mensen die uh, jullie willen steunen. Zo gauw dat bekend is, dat zal in de Standvoortse krant uh, bekendgemaakt worden. Dan uh, is iedereen uh, in staat om voor 15 euro wat een klein bedrag een steun te kopen om nog niet te, te helpen. Dankjewel. Heel veel succes. Ja, bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Ja. Snelle muziekje en dan uh, komt onze volgende gast, want die staat al klaar. Ja, Talking like you know never...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 Je begint daar om een uur van half zeven, zeven uur te draaien. Daarna krijgen we uh, uh, Mr. Wildchild, Frank Fink. Nou, dat is natuurlijk ook een bekende jongen in de dorp. Ja. Het uit de oude rok, wat lekkerder is ook weer voor het publiek, wat daar Lauren Hardy komt, die vinden dat, die vinden dat ja. lekker. Ja. Daarna nou wordt er toch wat gas gegeven met Ramonski, dat is uh, oh ja. Ja. wat steviger werk. Ja. Ja, ja, die is ja, wat jonger, hè? ook weer een beetje opbouwen. Ja, dat is leuk. En ze sluiten af met, uh, met een dame, nou, dat vind ik op zichzelf wel erg leuk, weet uh, niet. Dat is de dochter van de, ja, de ijzerposten, dus de vroegere eigenaar van de bestuur. Ja. En die vindt het helemaal uh, aan de weg. Uh, dus bij Lo en Hart uh, gaat het vanavond echt Echt swingen. Ja. Ja. Nou ja, daar ga je van. Iedereen uh, het gaat overal wel los, denk ik. En, uh, zo. Denk ik ook, ja. Maar het blijft dus op alle podia. En tot hoe laat blijft dat uh, doorgaan? Half mogelijk. mogen we misschien. Half een. Nou, de, ja. Ik moet zeggen, de vorige keer ook, het, het was stopt. echt. Half één, ja, stil, moet, dat maar dat is geweldig. Wel, dat dat drukken we ook de ondernemers op het ja. hart. Gaan er niet tot 5 of half we gaan er niet een wedstrijd van maken. Ik nee. kan nog even wat langer doen. Nee, nee, Doe. nee niet langer. doen. Half één, want dat wordt gecontroleerd. En ja. Je ja, krijgt het, er het, alleen maar last van. Je he? krijgt er alleen op, maar problemen ja, mee. Ja. En, en de buren weten, het is tot half één en. Ja. en, en ja. Het is, ja. Klaar, ja. is acceptabel. Ja, ja. Dat, klopt. Dat is ook zo. Is acceptabel. En verder? Eh, nou, dan, dan krijgen we het podium bij Zin. In, bij Zin, bij uh, uh, Laura. Nee, bij Laura. Die ben ik ben net geweest. Bij anders en bij Vier. Dus dat is eigenlijk ons mm -hmm. centrale podium. Midi in de staat. Maar mm -hmm. nou, daar begint een lokale DJ. Uh, DJ Miki.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 Uh, maar is dat, niet, is dat niet heel dicht op, op anders ja. en vier? Ja, het is dat je... heel dicht elkaar. Het is heel dicht op elkaar. Dus je moet als collega's moet je daar een beetje rekening met elkaar houden. Dat je elkaar niet de straat aan. Ja. Nee, je want kogel weet kogel je, het kogel moet natuurlijk niet kogel zo zijn dat het nee, ene het, het ander overstemt. Zijn, dat het geen nee. En als het een dit wordt, dan gaat het in kosten van het geluid. Het gaat ten koste van de kwaliteit en het gaat ten koste van alle omwonenden. Ja. Controleren jullie dat eigenlijk? Ja, dat wordt goed gecontrolerd. Okay, dat ja. proberen we af te stemmen in vergaderingen en ja, met elkaar ja, ja. te praten. En ja goed, ieder ondernemer in het dorp die dan ja. zo'n podiumplekje voor de deur mag hebben, die wil graag muziek maken. Ja. We willen ook iedereen Hoe, hoe kun, je dat, kun je dat dan... Op een bepaalde manier richten dat je zegt van ja. hè, je, je, je bijt elkaar niet. Want ja, ergens komt dat geluid elkaar natuurlijk toch tegen. Nee, het laatste probleem met het laatste festival was dat we hadden een, een festivalwind hadden we. Dat is heb een expert ons verteld. Dus de wind ging door de hele Altenstraat heen. Vandaar dat je, als je bij Lorem Hardy stond, dan kon je het geluid horen van de chin chin en van de Klitschmaan. Dus dat, dat dwarde gewoon Dat door de heb je op het strand ook wel eens. Ja, wie, eh, wie doet dan de overlast? Oh, nee. de, wind voor de wind doet A, de wind dat. Het ja, ja, ja, ja. is, ja. nou, is wel goed om even te zeggen trouwens. Hoor, want ja. daar ja. kunnen ja, mensen dan mensen ook een beetje bedacht. rekening mee houden. Laten ja, er een ja. voor opstellen. Dat, dat we nooit onderweg zijn om, om, om, om mensen lastig te vallen. Met keiharde beats en met dingen. Alleen dit festival, Dancing in the Street. Is ontsproten 20 jaar geleden al. En dat is en Serge Balenzen, de naam dus bedacht. Uh, Dancefoort.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 Dan kun je toch een mooi festival gaan organiseren. Ja, en er ja, zijn nee, natuurlijk ook nee, weer uh, races op het circuit. Hè, dus ook die mensen die zeg maar daarvan, want er is heel veel volk in het dorp. Wat, wat monteurs, uh, uh, rijders en wat er ook bij hoort aan familie. En die moeten natuurlijk ook het dorp ingelokt worden. Dat is ook te bedoelen. Nou. Het, is ook voor, het is niet alleen voor de lokale mensen. Maar het is ook voor de, onze Duitse toeristen. ja Mensen van in het centerparks. Mensen in de hotels. En, en, in de, de toe en als ik dan hier ja. naar reuzenrad krijg. Het ja. is ja. ook ja. Heel, heel leuk. leuk. En s'avonds. S'avonds. lichtjes. Ik zie het ja. vanuit mijn ja, slaapkamer. Ja, en dan kijk ik. En dan ja. denk ik. Oh wat is het toch ook een ja, prachtig, prachtig reuzenrad. Ja. Het, die kleuren van dat. Ja, Savonds. Dus Stemmen we goed aan de weg met het ja. met grote feesten, met mooie feesten, ja. met de F1 die eraan komt. Ja. Met, je voelt echt dat je dat dat we in de dat we in de lief zitten. Ja, geen ja, patatdorp meer, maar ja. een dorp met mooie dingen. Ja. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet nee, uit. Dat nee, dat maakt, maakt, dat maakt niet uit. We ja. hebben gehad. Ja. Ja. Ja, nee, dat klopt. Het is wel grappig. Mensen die zeg maar uit mijn omgeving dan, die horen dat ik in Zandvoort woon. En die zeggen van ja, maar er is natuurlijk in de winter helemaal niks te beleven. Ik zeg, in de winter niks te beleven? je hebt geen idee. Er is elk weekend iets te doen in het dorp. Noem mij maar een weekend dat je komen wil en dan zal ik je vertellen wat er te doen is. Het is super. We het Ja, is leuk hè. En vorige week hebben we het Dat was ook op het Venemaatplein. Dat was geweldig. ja Mensen op afgekomen ja. Ja. En dan komen we weer in de liften zitten. En dan mensen van buitenaf: ook. we rijden lekker in de zand. Wat ik las dus, dat, ja. dat de reden dat ze dat hier naartoe gehaald hebben is omdat het in Amsterdam niet meer uh, kon ja. of ja. Niet, ze niet meer wilde. En dat toen hier die man van het strand heeft gezegd: Van ja. maar waarom komen jullie ja. niet naar Zandvoort ja. toe? Ja, en dat plein ja. is ook een prima plein. Ja. Superplein ja. om iets ja. te, ja. te, ja. te, ja. te ja. organiseren. Ik je je me waarschijnlijk nog herinneren dat daar hebben we toch de carmina. aan. Ja, weet je, dat zullen we nooit vergeten. Ook met slecht weer ja. ja, maar dat was heel, zo leuk. mooi. Ja. Spektakel. Ja. Ja. Dat zou ik graag nog eens een keertje ja. terug willen zien. Ja. Ja. En daar een heel groot evenement te houden. Ja. Ja. Wie, ja, wie, wie weet. weet. Wie... wie weet. Tref, wie wie verkopen, weet. En... Ja, leuk. Ja. Waren dat alle podia? Ja, nog één. Ja, nog nog een. Oh jee, krijg je ruzie. Dus dat is het podium bij de Chin Chin. Drie nieuwe eigenaar, de Klikspan heeft een nieuwe eigenaar. Ja. Café Friends is daarbij gekomen. Ja, dat uit de Het ja, ja. is de Chin Chin die daar een, een, een nieuw ding heeft gekregen. Okay. Ja, dus dat wordt toch wel een, dat wordt wel een spektakel vanavond, want daar begint Lady Mix. Je mag daar openen en daarna krijg je Jet Galo. dat is een MC. En die komt met uh, uh, DJ Brian, Chundros en Santos. Nou, dat zijn jongens die treden op grote podiums, op in, in, de, in de hele wereld. En die zijn al een paar keer geweest, nou ja, die gaan er echt een feestje van doen. Ja, het los, leuk. leuk. leuk. We gaan We gaan, je moet lekker dansen, ik moet een dans En het niet uit hoe je wint, kom naar het dorp. Dansen. Nee, is dat is waar, dansen is altijd goed. Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden, toen was er ook op Raadhuisplein was er ook een of andere band met heerlijke muziek. En toen heb ik met wildvreemde mensen, want ik was toen al alleen, ik heb met wildvreemde mensen dat, een super avond gehad. We hebben gedanst, hebben gedronken met elkaar. Ja. Het was een feest, ja. super. Nou, dat, en dat, dat gaat het worden. En dat ook, hè? Dat is de bedoeling? Of? Nou goed, je hebt toch over het Ruitheidsplein. 29 juli stampen we meteen weer door met de gay natuurlijk. Ja, ja, ja, Die maandag wordt ook weer een groot evenement. Ja, ja daar ja. moet je bij zijn. Ja, daar moet je echt bij zijn. Ja. Ik denk dat ook dat, dat dat in de, in de toekomst nou, een van de grootste festivals ja. uh, voor, voor het dorp gaat worden. Ja. Met Zelfs de NS laat op dit moment twee extra treinen rijden. Ja. Dus dat houdt er toch wel veel mee. Ja, dan verwachten ze wat. Dat de mensen van zijn krant uitkomen. Ja. Ja. Ja. Het programma dat is, dat is geweldig. En dat is. Uh, ja, goed. Ik laat er niet zoveel van ja. Dat moet je maar in de kranten lezen. En dat horen jullie ja. wel op de radio. De dat denk ik ook. Nou uh, ja. Klinkt allemaal goed, Bram, weer uh, leuk. Dank je wel. Wij missen onze laatste gast, hè? denk okay. ik. Nee, nee, er nee. nog niet? Nee, er is geen laatste gast. Klaas er nee. toch? Of komt hij? Nee, in? die komt het tweede oh. uur. Oh, zit ik verkeerd? Uh, Kijk, ouders zijn er. Bram sluit de ja, af, en Bram zit er aan bijna op de 11 uur. Dus ja, uh, helemaal goed. Ja. Nou, nou uh, ja. we gaan feesten vanavond. Wij hebben een barbecue en uh, vanuit de barbecue ja, ja, ja. komen we dus... Ja, ja. Te, komen schrijf je op, je schrijft je op. schuiven je op vanaf de Haarlemmerstraat, zo door of door, zo terug naar huis. Dat gaan we zeker doen. Vanaf de, dat is het dat is leuk. En leuke dorpje. Je kan vanaf Lauwenaar ja. zo doorlopen door het hele ja. dorp. Het, ja. ja. het, ja, het is plein. allemaal, ja. allemaal muziek. Het dat wordt wel eens vergeten, het Gagstuisplein, maar loopt daar toe, Want daar is het echt een hele lekkere band. Ja, ja zeker. Elk bijzonder. Ja, goed. Ja. Zeker, leuk. Dank je wel. Dank. En uh, graag tot de volgende keer weer.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 Quiet at the Pre Prejudice in het Zandwart Museum met René Zuiderveld en André Donker. Is echt een hele bijzondere ja, tentoonstelling. Ook gisteren bij, die, bij en, die, en in de passage bij, is, de passage bij uh, Donna Cobani. is ook 20 ja, is ook een uh, stukje ja, van René Zuiderveld. expositie ja, precies. is het, ja. uh, Dan hebben we uiteraard, zoals ik al zei, het Reuzenrad. Uh, tot volgende week op het Badhuisplein. En ga vooral ja, daar een keer in, want leuk. het is ja, echt spectaculair. Ja. Uiteraard ben ik erin ja, ja, ik geweest. Ja, ik Mijn ook, familie ja. was hier op bezoek.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 en op, van 26 tot 28 uur, dat is ook wel leuk. Er komt een music en hippie festival. Het is een tribute to Woodstock, dus 50 jaar geleden, hè? Dat Woodstock er was. Ja, stoppen, ja klopt. En dat is op het Badhuisplein, dus dat is ook wel heel erg. Ja, en zandag. dan maandag natuurlijk, ja. 29 juli, Pride at the Beach. De parade, de openingsparty ja, op het Raadhuisplein. Wordt, uh, Queen feest. of the Beach Party ja. op het Gasthuisplein. Nou, dat wordt weer een enorm ja. spektakel. 30e ook. 30. Uh, poppenkast voor kinderen, poffertjes, ja. uh, toneel.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 A girl like you I would tell never want another girl like you